Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Taliban-strijders hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul... aanslagen gepleegd op overheidsgebouwen. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. Vlak bij de centrale bank en het presidentieel paleis zijn bommen ontploft. De opstandelingen, sommigen met bomvesten probeerde gebouwen binnen te dringen. Het Afghaanse leger, gesteund door navo troepen, heeft het gebied omsingeld... en is verwikkeld in een vuurgevecht. De aanslagen vonden plaats tijdens het, beëindigen, tijdens het beëdigen van enkele kabinetsleden... van de Afghaanse president Karzai. De regering van Haiti zegt dat er tot nu toe 70.000 lijken zijn begraven... na de aardbeving van vorige week. De schattingen van het totaal aantal doden lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Reddingsoperaties worden gehinderd door plunderingen.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 De 3D-film Avatar heeft twee Golden Globes gewonnen. De filmprijzen die worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Avatar werd uitgeroepen tot beste dramafilm... en James Cameron tot beste regisseur. Heryl Streep werd uitgeroepen tot beste comedyactrice... voor haar rol in Julie and Julia. Sandra Bullock kreeg de prijs voor beste dramaactrice... voor haar rol in The Blind Side. De Globes voor beste acteur gingen naar Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes... en Jeff Bridges in Crazy Heart. Het is tennisser Timo de Bakker niet gelukt de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. Hij verloor in drie sets van de al zevende geplaatste Amerikaan Annie Roddick. Het weer, eerst nog kans op mist, later af en toe zon. In de loop van de dag meer kans op regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 4 graden. Dit was het NY Jourdain.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 Slash and talk <laughs>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 Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur en dat betekent tijd voor een koekje. Wil je een koekje, Albert Jan? Nee, ik heb er eentje voor je meegenomen hoor. maar aan die hond. Oké. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, AJ. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, na twee uur, Morris, zijn we weer aangeland voor Zandvoort op zaterdag. Met natuurlijk veel nieuws. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want u zult ongetwijfeld weer een website. Zeker uw telefoonnummer kunnen noteren.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 op Zaterdag hoorde je de show van Mika vooral weer een tijdje geleden. Dat was de Happy Ending, de plaat die ik speciaal draaide voor alle mensen die afgelopen weken een slippertje hebben gemaakt. En daar goed uitgekomen zijn. Ja, want het was zo glad op de weg, hè? Het was glad en er is wat geslipt. Voordat je aan andere dingen gaat denken, ik denk, ja, zeg het tegen van wij natuurlijk. Ja al ja, ja, ja, tijd rond. Ja, nee, ja, Oké, okay, dan is het goed. Okay. Heb je trouwens gehoord, de plastic Heroes zijn in Sandvoort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 Zo, dadelijk gaan we bellen met Joop van is, Die staat bij het basketbal. Eens even kijken hoe het daar verloopt in de Corver Sporthal. We zijn heel erg benieuwd. En je hoort het zo meteen bij Solvert op zaterdag. Eerst hebben we weer een lekkere single voor je uitgekozen. Ditmaal eentje van Earth, Wind Fire. Dit is september.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 Ja, je kan alleen maar verliezen eigenlijk, hè, als je meedoet. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je een speelt tegen CFM, dan verlies je sowieso natuurlijk. Nou... <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> wat zeg ik nu weer? Spannend. op plaats plaats 30 januari in uh, Café 4 aan de Halterstraat. En iedereen zich uh, inschrijven voor Raadje Plaatje. Raadje Plaatje? Raadje Plaatje. Raadje Plaatje. Oké, okay. uh, wat gaan we doen? Uh, even kijken. Uh, we hadden... Uh... Oh, Joop moeten we zo bellen, hè? Ja, ja, dat gaan we zo doen. Want uh, wat was er natuurlijk...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 Keep chasing pavements Even if It leads no way Oh, would it be a waste Even if I knew my place Should I leave it there? Should I give up? Van Vossen Radio hoorde je de signal van Adele en Chasing Pavements. Nou, we worden zelfs vooral met Jan Vossal. Het weer is vandaag goed genoeg om het schoolbasketbaltoernooi door te laten gaan in de Sporthal. Snel over naar Jan van Es. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag heer en luisteraars. Ja, goed genoeg. Al was het niet goed genoeg geweest, we hadden het sowieso door laten gaan. Maar er zijn, ja, er zijn wat maatregelen getroffen waardoor de vloer... Um,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 Er zit wel veel op de tribune. Maar uh, goed, ik heb het gevoel dat het wat minder druk is. Maar de kinderen maanden daar niet om. Er wordt uh, leuk gesport. En uh, dan zie je toch dat basketbal een hele technische sport is. Degene, de paar kinderen die in die groepen 8 zitten. die al basketballen. die pik je er zo uit. Dat zie je meteen. Die je hebben bepaalde technieken in één of twee jaar kunnen ontwikkelen. En de rest, ja, dat zijn voetballers. Dat zie je ook. Dat betekent dus een, uh, een schouderduurtje. en nog net geen tackle, maar dat spelt heel erg weinig. <lacht> <lacht> Ze krijgen dus hele rare situaties.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 3 uit 3. En uh, Nicolas Scholl 3 uh, uit 4. Die staan met zijn twee bovenaan. Ze moeten nog tegen elkaar. Ja, en dan zou je zelfs een ex e -constant kunnen krijgen. Maar dat zien we wat later. We hebben nog te gaan hier 1, 2, 3, 4 wedstrijden. En uh, dan zitten de noden weer op. De prijzen dreigen, verwachten we rond half 5. En misschien dat we straks in het volgende uur nog heel even terug kunnen komen voor een laatste update. Uh, voor de einduitslag. En iedereen is uh, natuurlijk uh, van harte welkom om even een kijkje te nemen. Ja, zeker, uiteraard. Uh, uiteraard ook gratis. Tot Afhankelijk.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 Dus basketbal is een sport die altijd leeft en, en met name... Dat zie je dat er een hype is direct een jaar na de Olympische Spelen. Nou, dat is nu twee jaar. En dan taant het een beetje. Maar daarna gaat het toch weer aantrekken. En je hebt ook veel meer basketbalwedstrijden tegenwoordig op de televisie. Zelfs Nederlandse. Je hebt de Euroleague. Waar Nederland niet eens zo een gek in presteert. En dan natuurlijk de NBA. Een heleboel kinderen hebben en dan Sport 1 en Sport 2. En weet ik wat al die kanalen heten. En die kunnen dan het vallen half van het basketbal bekijken. En, en je ziet ook dat ze dat proberen na te doen.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 It will be my last Music of the future And music of the past To live without my music It'd be impossible to do In this world Trouble My music pulls me through. Sure.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 Hey, we gaan uit... naar oh, dit introspel meedoen. Dus, uh, <laughs> Tegen te God. Hey. <laughs> ah, dit was een schot voor open goal. Dit is natuurlijk China Eastern met Morning Train. Nou, je bent geslaagd ik voor je mee. examen. Jij mag meedoen. Ik All zie right. je 30 januari in Café 4. <laughs> en de morning train. Ja, techniek staat voor niks, maar we hebben weer aan de praat gekregen altijd. Ja, ik ben trots op je Rob. Ja, hij werkt ja. weer gelukkig. Dat was er een knopje wat niet open stond of dicht stond? Nou, een knopje wat niet helemaal uh, zijn best deed, wat zeg die, maar. het niet zijn best deed, niet? Nee. Ja. <laughs> Dan komt hij hier alsnog. Vets domino met I'm walking. Nou, komt hij aan hoor. Ja, ja, hij doet het. I'm walking I'm yeah, walking You gonna do in a way I run dry. You. Presidential party No one wants to dance Looking for a new star To put you in the trap Let's go all the way What a beat Part 2 can't Happening reality Rich man poor man Living in fantasy Let's go on be a man of war, California dreamers, sinking in the sand, the Hollywood swears are, living in Disneyland.